Het is tien uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Amerikaanse bank Wells Fargo schikt voor 1 miljard dollar met de overheid. De op twee na grootste bank van de Verenigde Staten smeerde honderdduizenden klanten onnodige autoverzekeringen aan en berekende aan nog eens duizenden andere te hoge kosten om de rente op hun hypotheek vast te zetten. Daardoor kwamen sommige klanten van Wells Fargo flink in de problemen. Om een rechtszaak te voorkomen heeft de bank nu afspraken gemaakt... met de Amerikaanse financiële wakond en een consumentenorganisatie. Of dat geld uiteindelijk terechtkomt bij gedupeerde klanten is niet duidelijk. Medicijnen die cruciaal zijn voor de behandeling van verslaafden... zijn steeds minder leverbaar en dat kan fatale gevolgen hebben. Daardoor wa daarvoor waarschuwen verslavingsartsen in Nieuwsuur. Zo is een medicijn om terugval bij alcoholverslaving te helpen voorkomen... helemaal niet meer te verkrijgen. De Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde wil dat de minister in actie komt... en afspraken maakt met farmaceutische bedrijven... over de beschikbaarheid van de middelen. De Zweedse DJ, producer en remixer Avicii is overleden... heeft zijn management meegedeeld. Hij werd vanmiddag doodgevonden in Muscat, de hoofdstad van Oman. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Avicii scoorde in 2013 in Nederland nummer 1 hits... met Wake Me Up en Hey Brother... De dj kampte met gezondheidsproblemen. Hij was 28 jaar. De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi... is in de problemen gekomen door de uitspraak van een rechtbank in Palermo. Het zou zijn bewezen dat de Italiaanse staat in de jaren 90... onderhandelde met de maffia om een golf aan bommaanslagen te stoppen. De medeoprichter van de partij van Berlusconi, Forza Italia... zou het doorgeefluik zijn geweest voor de maffia om verzoeken over te dragen aan de regering van Berlusconi. Het weer: een heldere nacht en het koelt uiteindelijk af tot gemiddeld 10 graden. Morgen weer een zonovergoten dag bij temperaturen tussen de 17 en 24 graden. Zondag nog een graadje warmer, maar in de loop van de dag kans op buien met onweer. Dit was het NOS journaal. Wegens succes verlengt de veel geprezen tentoonstelling A Wonderful Journey met meesters als Monet, Matisse, Renoir, Picasso.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 NPO Radio 1, EO NOS, Langs de Lijn en Omstreken, met Herman van der Zand Zeker. en Margje Fiksen. Hartelijk welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken, we zijn nog een uur bij u. Komend weekend de finale om de KNVB-beker tussen Feyenoord en AZ, zometeen de voorbeschouwing. En de muziekwereld is geschokt door het plotselinge overlijden... van DJ en producer Avicii. We bellen zo met muziekjournalist Adze de Vries van 3 voor 12. En Maarten van Rossum, Sofie van den Henk Rico Voorberg... zijn nog bij ons, het Nieuwsforum. En we hebben het zo ook nog over de nieuwe koers van de PVDA. Maar eerst het sportnieuws. Arsene Wenger stopt na dit seizoen als trainer van Arsenal. De Fransman had de club bijna 22 jaar onder zijn hoede. Hij werd drie keer kampioen van Engeland. Won zeven keer de FA Cup. Thierry Henry is een van de vele spelers die groot werd onder Wenger. En hij roemt dienst naar latenschap. En his legacy is untouchable. Willem II gaat na dit seizoen niet verder met Reinier Robbenmond. Geen 22 jaar voor hem bij de club. Uh, Willem II heeft laten weten volgend seizoen met een nieuwe hoofdtrainer te willen beginnen. Robbenmond verving enkele weken geleden Edwin van der Looy. Uh, Erwin van der Looy, die mede onder druk van de supporters vertrok. Inmiddels zijn de Tilburgers nagenoeg veilig. Rafael Nadal blijft de absolute koning van het gravel. In Monte Carlo schoof hij Dominique Tim met 6-0 en 6-2 aan de kant. Tim was in de vorige ronde nog te sterk voor Novak Djokovic. Fortuna Sittard dat is een flinke stap gezet in de strijd om promotie naar de eredivisie. Je hoorde dat de ploeg won bij Jong Utrecht met 1-0, blijft tweede in de Jubilee League. Jong Ajax nog steeds koplopen. Na een overwinning bij Volendam het werd daar 2-1. Maar Jong Ajax kan als belofte ploeg niet promoveren. Ook NEC de nummer 3 pakte de volle buit door Jong AZ te 2-0. In de Jubilee League staat er nog één speelronde op het programma. En ziet Joël Veldman heeft donderdag in het duel met VVV Venelo... een zware knieblessure opgelopen. De exacte aard is nog niet bekend, maar de verdediger mist... sowieso de laatste wedstrijden van het seizoen... en de voorbereiding op het volgende seizoen. Veldman liep de blessure op na een duel met Ralf Seuntjes. De VVV-aanvaller gaf Veldman een beuk... waarna de knie van de 26-jarige aanvoerder van Ajax dubbelklap. Geschokte reacties op het overlijden van de Zweedse dj en producer Avicii. Hij was 28 jaar, overleed in Oman. Doodsoorzaak is nog niet bekend. Als we de Vries is popjournalist van 3 voor 12 van de VPRO. Goedenavond. Goedenavond. Was het voor u ook een schok? Uh, ja, zeker. Ja, ja. Sowieso ja, natuurlijk als iemand op 28-jarige leeftijd uh, overlijdt. Zeker als er ook niet bij verteld wordt wat er dan precies aan de hand is... Dan, uh, ja, dan is dat, wekt dat toch heel veel vragen op, ja. Ja, maar wat, uh, wat schoot er door uw gedachten? Nou, ik had toevallig uh, deze week uh, de film gezien die over hem gemaakt is. True Stories. is een BBC-film uit 2017 die net op Netflix staat. Dus uh, ja, het voelt als heel nieuw. En daar is uh, ja, toch heel duidelijk te zien dat hij ongelooflijk veel moeite had... met de druk, met de stress, uh, met fysieke klachten die daarbij kwamen kijken. En hij heeft uh, twee jaar geleden ook besloten te stoppen met toeren. Dat is heel ongebruikelijk natuurlijk als je aan de top staat en zoveel optreedt als hij om in één keer gewoon volledig te stoppen. Maar dat was kennelijk nodig. En uh, ja, daar zitten natuurlijk heel veel verhalen achter waar natuurlijk nu veel over gespeculeerd wordt. Heeft het daar iets mee te maken? Dat weten we natuurlijk niet. Maar de kans is natuurlijk wel dat daar een soort verband ligt. Wat, wat, wat, voor, wat, wat voor indruk maakt hij op u in die documentaire? Nou, het, het was een behoorlijk uh, treurig stemmende documentaire, moet ik zeggen. Ik, ik moet zeggen, wij hebben hem uh, bijvoorbeeld op Pinkpop ook zien optreden een paar jaar geleden. Toen zag je gewoon dat hij er niet goed aan toe was. Hij, was, hij leek heel afwezig, uh, niet scherp. En nou ja, dat beeld wordt heel duidelijk bevestigd in die film... waarin hij dat zelf ook vertelt. Hij vertelt ook over dat hij veel dronk om uh, de spanning weg te nemen. Nou, hij heeft een aantal keer in het ziekenhuis gelegen. Onder andere zijn galblaas weer, moest verwijderd worden. Maar behoorlijk heftige ingrepen... waardoor hij weer aan de pijnstillers raakte. En misschien zelfs wel meer, daar waren geruchten over. Uh, ja, dat, dat, uh, dat, het zag er niet zo goed uit de afgelopen jaren met hem. Maar tegelijkertijd, hij, heeft dus gestopt, hij is gestopt met dat toeren is uh, de studio weer ingegaan en hij heeft recent weer een aantal uh, hits gescoord. Dus wat dat betreft zou je denken... Ja, misschien heeft hij dan door te stoppen met die uh, enorme druk van dat tourschema... Uh, zichzelf hervonden. Uh, ja. Dus ja, uh, we weet het niet zo goed. Natuurlijk was hij uh, enorm succesvol. K kunt u beschrijven hoe groot hij was? Nou, hij, hij is in 2011 doorgebroken met een soort instrumentale track... wat echt een clubnummer was... Maar hij heeft daarna, in 2013, heeft hij een aantal nummers uitgebracht. Uh, het bekendste daarvan is Wake Me Up. Dat is echt een crossover nummer, waarin hij experimenteert met een soort kruisbestuiving tussen elektronische muziek en folk. Hij experimenteerde met soul. En dat, ja, dat is een, een stijl geweest die heel veel gekopieerd is. Uh, echt toonaangevend is geweest voor de elektronische muziek. En met name de, de, de, het type elektronische muziek dat op de radio gedraaid wordt. Echt pop crossover. Ja, want, uh, uh, en daar werd hij echt het uh, allergrootste in. Ja, want we kennen natuurlijk wel de grote Nederlandse DJ's. Uh, past, past hij ja. ook in die lijn? Uh, zeker. Hij heeft ook met een heel aantal van hen samengewerkt. Hij heeft met Martin Garrix een single samengemaakt met Nicky Romero. Uh, ja, eigenlijk al die Nederlandse DJ's die aan de top staan... die hebben allemaal met hem te maken gehad, kennen hem... hebben vaak samen opgetreden. Dus uh, ja, dat is wel... Uh, hij, hij zit in de categorie Martin Garrix, Armin van Buren... dat, dat type grootheid, ja. Hoe kan het nou dat het bij hem dan uh, misgaat, zullen we maar zeggen? Uh, uh, en, en dat, bedoel, die andere DJ's, die hele bekende, moeten toch ook zoveel optreden? Heb je daar een verklaring voor? Ja, nou, nou moet ik zeggen dat het toerschema van Avicii... ook zelfs uh, voor collega's als Martin Garrix en Lateback Luke... die echt veel optreden, nou, die keken naar hem en zeiden... wat hij doet is echt niet normaal. Dus dat ook, je okay. ziet ook in die documentaire dat er een manager is... die hem echt tot het randje pusht... Zeker ook op het moment dat hij zelf aangeeft dat het echt heel veel voor hem wordt. Maar uh, ongetwijfeld gebeurt er achter de schermen meer van dit soort dingen. Alleen hij is A, een hele bekende figuur en B, eentje... waarin het gewoon overduidelijk in het publiek misging. Ja. Publiekelijk misging. En dat, ja, dat maakt hem toch nogal een geval apart en uh, extra tragisch. Ja. Dankjewel dat je wilde uh, ja, uh, reageren op uh, dit nieuws. Ja. We zeiden het zojuist al. Uh, ja, dankjewel, Atze de Vrieze. We zojuist al in het sportnieuws: Arsène Wenger gaat vertrekken bij Arsenal. Daar was hij sinds 1996 de manager. In zijn beginjaren was hij onder andere de coach van Glenn Helder en Giovanni van Bronckhorst. En die hadden al snel door dat Wenger zijn tijd ver vooruit was. Nou, Arsène Wenger, die, uh, die is gewoon echt super vernieuwend geweest in, uh, in, in Engeland sowieso, maar zeker bij Arsenal. Wel de eerste trainer die, uh, die ik had, uh, die eigenlijk. ...met alles uh, rekening hield en ook uh, bedoemde wat belangrijk was om als topsporter optimaal te presteren. En dat was je trainingen, je fysieke arbeid, maar zeker ook je rust, je voeding, je dieet. Hij probeerde overal zijn winst uit te halen. En ik weet nog goed dat de spelers in het begin uh, dachten van uh, ja, waar gaat het over... En, uh... Ja, maar dat ze later super blij waren. Want ze werden echt hartstikke fit. Ja, alles draait uh, bij Arsenal om, om, om, om techniek en tempo. En dat uh, werd steeds belangrijk in het voetbal. Als je nu ook het voetbal om je heen kijkt. Het, gaat, het draait allemaal om, uh, om intensiteit. En daar, uh, daar, uh, daar deed Wenger al een aantal jaren geleden. Zag hij dat al in. Hebben ze verloren van het grote geld? Is het zo simpel? Ja, ze hebben, ze hebben verloren van het grote geld. Want je hebt al die grote spelers. Die echte grote namen. Die ook daadwerkelijk groot presteren, die, die hebben ze niet meer. Andries Jonker, goedenavond. Goedenavond. Je kent Winger goed, hij was, was hoofdjeugdopleiding bij Arsenal. Is het een verrassing voor je dat hij dat vertrekt? Nee, dit zat uh, aan te komen. Want een van de eisen bij Arsenal is uh, Champions League spelen. En dat, dat missen ze nu voor het tweede jaar achter elkaar. En ja, dat wordt niet geaccepteerd. Nee, nou was er niet zo heel veel succes de laatste jaren. Waarom vertrekt hij nu dan? Is dat echt puur omdat ze voor de tweede keer de uh, Champions League mislopen? Nou ja, dat is ook wel een combinatie van leeftijd. Uh, de organisatie die langzamerhand vastloopt... waar toch ook veel behoefte is aan, aan vernieuwing. En uh, ja, gebrek aan resultaat is wel het belangrijkste punt... Ja, toch. Hè, in deze wereld, ze zeggen dat de malle voetbalwereld, 22 jaar volhouden. Er zijn, de, de gaan trainers om de haverklap worden ontslagen. Hoe hou je het zo lang vol bij één club? Ja, bij Arsenal was het wel heel belangrijk dat de Amerikaanse eigenaar Stan Kronke... als, als eerste voorwaarde had dat Arsène Wenger trainer is. En al het andere was veel minder belangrijk. Dus de, de rugdekking voor Arsène, die was gigantisch, die was enorm... En al die jaren hebben we natuurlijk enorm veel krediet opgeleverd. Ja. Uh, we worden al over de woorden van uh, Henri, Glenn Helder, Giovanni van Bronckhorst. Het is nog niet gedaan met de complimenten, wat ook veel van zijn collega's in de Premier League sluiten zich aan in die lange rij. Jurgen Klopp, Jose Mourinho, Pep Guardiola. Luister maar, zijn onder de indruk van de prestaties van Wenger. Hij is, this today we would probably say, he's an, or he was, and he's still an influencer. A fantastic career, outstanding personality. A really big player in that in that in that business where well, usually the thing change overnight, and he was there for so long. How many years was he exactly there? <laughs> yeah, that's long. Eh? If he's happy, I'm happy. If he's sad, I'm sad. I always wish the the best for my for my opponents. So the Premier League is the Premier League. Thanks for the, he has he has done when he arrived and his vision about the respect for the for the football. And I hope. Ik hoop dat hij niet uitvoert van voetbal. Ja, we hoorden eerder al uh, Henri, Helder en van Bronckhorst. Nu dan uh, Klopp, Mourinho en Guardiola. Nou, Andries Jonker, voeg je maar in dit koor. Hm. Ja, ik denk dat, dat de man was een liefhebber Had had een, uh, een romantische Nederlander kunnen zijn. Het ging hem in de eerste plaats om hoe spel je het spel Technische vaardigheid, tempo, wat Giovanni zegt. Ja, dat was voor hem waanzinnig belangrijk. Misschien wel belangrijker dan alles winnen. Romanticus, die, uh, ja, die van voetbal hield en het spel graag mooi liet spelen. Ja, uh, uh, uh, ja ik hoor dat je het dan, dan aan de ene kant jammer vindt... maar ook wel begrijpelijk, omdat succes ontbreekt. Ja, uh, het is natuurlijk een, uh, een economisch uh, business geworden. Het gaat om winnen. En als je met een club als Arsenal uh, geen Champions League speelt... terwijl je spelers als Euzil, Sanchez, Lacassette uh, hebt gekocht... Ja, dan, dan valt ook voor Arsene Wenger... zelfs voor Arsene Wenger ergens de doek. Ja, eh, bij Arsenal in ieder geval. Wat denk jij dan? Zou die nog een andere klus eh, aangaan? Of, of is dit ook eh, na 22 jaar Arsenal... meteen einde oefening voor eh, trainer Arsene Wenger? Hij is, hij is Mr. Arsenal. Vindt zichzelf ook Mr. Arsenal. Is zeer betrokken bij de club. Zou me niks verbazen als hij linksom of rechtsom bij de club blijft. Maar hij houdt ook zoveel van voetbal... dat hij heel goed in staat is om in wat voor rol dan ook ergens verder te gaan. Oké, okay. dankjewel Andries Jonker bij het vertrek van Arsène Wenger... als trainer in ieder geval bij Arsenal na 22 jaar. Gaan we naar de luchthaven bij Lelystad... want de opening daarvan is deze week een stap dichterbij gekomen. De plannen om in 2020 het nieuwe Lelystad Airport te openen kunnen doorgaan. Het ligt op groen voor de uitbreiding van Lelystad Airport. Een speciale commissie heeft vastgesteld dat de milieueffectrapportage voor het vliegveld dit keer voldoet aan de eisen. De tegenstanders van Lelystad Airport zijn teleurgesteld. Ja, wij zijn er uh, heel ongelukkig mee en uh, wij kunnen het advies ook niet echt begrijpen. Al blijft het geluid door laag vliegen een aandachtspunt, zo zegt de commissie. Vandaag ging meteen een brandbrief naar het kabinet. Ondertekend door organisaties als Milieudefensie, Natuurmonumenten, Greenpeace en het Longfonds. De onafhankelijke commissie voor de Milieueffectrapportage heeft ook gezegd... dat wij ons huiswerk goed gedaan hebben, dat het allemaal klopt. Dus nu kunnen we verder met de volgende stappen. Ja, we gaan hierover uh, verder praten met Maarten van Rossum... Sophie van den Enk en Rico Voorberg, te weten ons nieuwsforum... Een tweede nationale luchthaven naast Schiphol. Nou, eerst maar eens even, is het überhaupt een goed idee, uh, Rico? Nee, ik ben. Uh, ik, volgens mij moeten we vliegen juist hard, uh, hard uh, terugdringen. Want we maken. Het zijn natuurlijk, we hebben een aantal klimaatdoelstellingen uh, genoteerd. En uh, daar zijn we ons absoluut niet aan uh, aan het houden. En dan wel doorvliegen, het lijkt me een, een bijzonder ja. uh, slecht idee. Tenzij natuurlijk die luchthaven bezig is om zich hartstikke te vergroenen. En daarvoor gewoon wat ruimte wil. En zegt nou, kom, we gaan een uh, week veel op zonne-energie vliegen. Of je Kijk, daar moeten we ruimte maken voor die mensen. Maar daar heb ik nog geen tekenen van gezien. Nee, Sophie? Ik vind het ook echt ongelooflijk dat bij zo'n milieueffectrapportage ze dan alleen maar gekeken wordt naar geluidsoverlast. Waar? Leven we in 1994 of zo? Hoe, wat, waar zijn die mensen mee bezig geweest? Ik begrijp echt niet... dat kan dan wel voldoen aan allerlei normen en richtlijnen... Maar het is echt zo niet meer van deze tijd. Ik ben het volledig inderdaad met Rico ja. eens. En ik denk ook als de, de, de haven van Rotterdam zich volledig kan committeren... aan groener worden en verduurzamen. En met, andere soorten, met enorme containerschepen. Nou, dan kan een nieuw vliegveld... een nieuw vliegveld dat natuurlijk helemaal als eerste op de agenda zetten. Daar snap ik helemaal niks ja. van. Maarten dan? Wel enthousiast? Nee, enthousiast ben ik <lacht> natuurlijk helemaal niet. Dat is wel duidelijk. Maar aan de andere kant... Kijk, iedereen is er enorm tegen, maar vliegt zich een ongeluk. Hè? De meeste Nederlanders vliegen vier, vijf keer per jaar, volgens mij. Dat zijn alleen naar Londen, geloof ik, 60 vluchten per dag of zo. Dat is echt volstrekt absurd. Het vliegverkeer is buiten het akkoord van Parijs gehouden. Het vliegverkeer wordt op geen enkele wijze fiscaal belast. Mm -hmm. uh, de kerosine gaat als zonder belasting in. Het, het hele bedrijf is in feite onbelast. En je zou bijvoorbeeld in Europa kunnen afspreken dat de pastanden... Onder de 250 kilometer, dat er niet gevlogen wordt, maar dat je met de trein gaat. Ja. Nu is het zo. dat, maar de, trein, gebeurt dat de, trein, niet? de trein is veel duurder. Ja, kan ja. Je. Ja. Ja. Ik ben laatst met, het, met de familie naar Londen gegaan met de trein, omdat ik niet waar, wel. Uh, kijk, doe ja? wat je moet is, doen als ja. reiziger. Dan uh, al nou. moet ik zeggen, ja, ongelukkig wij zit België daartussen. En je weet, uh, als er ergens chaos veroorzaakt kan worden, zullen de Belgen het niet laten. Ja, als je dus, ergens overheen zou willen vliegen, ja, is het België. Ja, als je echt. Dat ben ik met je eens. Er zou een enorm soort van van sprong moeten worden, kunnen worden gemaakt over heel België heen. Hartstikke want, um, leuk land, ja. hoor. Nu, ook leuk voor al die Belgische luisteraars. Van ja. Wij schijnen het heel goed te doen in Wij België, ja. Maarten. Oh. Wij, Sorry, nu, ja, maar ze vinden ons wel lompe-Hollanders, mm. dus dat klopt ook okay. weer. Wij stranden nu op Brussel-Zuid en dat is voor de bejaarden is dat geen lolletje. Oh. Kijk, zolang oh. iedereen ja. wil vliegen en bovendien voor spotprijzen je kunt voor 46 euro naar Barcelona. Het is, het, het is echt een... Terwijl, ik geef... Met de trein naar Londen, dat is nog een betrekkelijk kostbare onderneming. Ja. Waarom? Daar gelden al wel allerlei andere maatregelen en belastingen. Maar voor het vliegverkeer niet. En het probleem met het vliegverkeer is dat je het niet nationaal kunt regelen. Waarom in niet? Nederland is al regelmatig bij kabinetsonderhandelingen voorgesteld... om een soort vliegtaks in ja. te voeren. He. Ja, en dan zegt iedereen, ja nee, maar dan moeten ook andere landen in Europa dat doen, want anders doen wij het wel. En dan leiden wij economisch nadeel, omdat Schiphol en iedereen een enorme, ja. enorme banencreëerder is. En maar dan dat gebeurt, is natuurlijk wel zo. Schiphol dus is een, het werken ontzettend veel mensen in die luchtvaartbranche. Doet, doet jullie niks? Nou ja, dat, dat is wel hetgeen waar je natuurlijk rekening mee moet houden... als je het wil verduurzamen, maar nou ja, in de haven van Rotterdam doen ze dat ook. Als je een goed samenspel hebt tussen bedrijven en overheid... dan kan je wel degelijk... Maar, uh, de maar, maar dat je... is ook maar een beginnetje, hè, want tot een enorme vervuilers... dat zijn die reuze dieselschepen mm -hmm. die de oceanen bevaren... en voorlopig zal dat dus niet gaan veranderen. Nee, nee, en en, en vliegtuigen zonder kerosine lijkt me ook lastig. Ja, maar als je... Als je ziet hoeveel er geïnnoveerd wordt... dan moet het toch iets beters op te verzinnen. Nou, een vliegtuig op zonne-energie, dat laat nog even op zich wachten. Hè? Zeker, maar op het moment dat, er, dat de intentie er niet is... Er geen eisen aangesteld worden. Alleen gekeken wordt naar economische factoren en, en, en geluidsdingen. Uh, je, je, je hebt hier nu een knop om, om, uh, om aan te draaien, om vragen ja. te stellen. Maar zoals als je kijkt naar die, naar die groene auto's uh, die dan op de rijden... die waren natuurlijk nou, helemaal niet groen. Dan we ook, Daar wel werd al ook kritische gewoon kritische opmerkingen bij nee, maken. Nee, bedoel, bedoel Die waren ook helemaal niet groen. Die dus maar, maar um, alleen het bij het feit dat, dat het begin gemaakt wordt, dat, dat die investering moet je, moet je ja, supporten. Dan, moet je dat je bij vliegtuigen, dan zul je bij vliegtuigen dat internationaal en zelfs grootschaliger nog dan de EU moeten aanpakken. Omdat allerlei andere luizen liggen, oei, dat geeft ons een unieke uh, businessmodel. Want wij gaan er rustig mee door zonder belastingen. En er is nee. inderdaad zeker een enorm uh, not in my backyard effect. Inderdaad, dat iedereen wil vliegen en ondertussen zijn we dan niet bereid om de consequenties daarvan te dragen. Ja, het heeft het andersom volgens mij, want, want op het moment dat je scha schaalvergroting uh, zorgt natuurlijk voor prijzen... Uh, dus op het moment dat je schaalvergroting toestaat... dan faciliteer je dat mensen voor een krats vliegen. Uh, als dat gewoon uh, duurder wordt, uh, omdat je eerst een, een, een eind moet reizen... zullen mensen minder gaan vliegen. Dat ik bedoel je daar, dus, Lelystad ik... maakt het nog makkelijker? Lelystad maakt het makkelijker. Ik ben en daar een groot voorstander van. Maar dan moet je dus wel uh, ook alternatieve mogelijkheden bieden. En het internationale spoorverkeer, ook in Europa... is in grote trekken een zultje. Ja. Okay. Ja. Behalve misschien als je van, van Nederland naar Berlijn... Zwitserland ging redelijk goed deze zomer... Ah, nou, de is straks in, op Lelystad, je rijdt met de auto aan de voordeur van de terminal... en je parkeert je auto en je loopt lekker met je koffertje naar binnen... en je stopt voor die vliegte. Maar zolang als het duurt natuurlijk, want dat hadden we voor op Schiphol ook. En je weet, daar, daar valt helemaal niks mee te lopen. En dan nee. moet je als familie nee. doorgegeven worden <hijf> over de hoop van de mensen... die in die aankomsthal. Maar daarom al dus, daarom. Nou ja, en, en als je eronder woont, het is leuk als je eroverheen beeldt. maar ik heb een tuinhuisje onder de rook van Schiphol letterlijk um, en dat kan daar zijn omdat je daar niet kunt bouwen want het is een pokken geluidsoverlast en ik ben een redelijk stabiel figuur denk ik van mezelf, maar als die baan open is, uh, dan is het echt heel moeilijk om redelijk te blijven tegen je kinderen, normaal te blijven praten met de maar mensen. Ben op je die ben je er niet aan? Echt gek, nee. Ik had nee. een oom en een tante nee, die woonden echt... in Dorp en daar heb ik vrij veel gelogeerd. En, en die dingen kwamen daar echt op 200 meter hoogte, kwamen ze over. En de eerste week denk je, ik ga er niet overleven, want nee, ik kan niet slapen. En ik kan helemaal niks meer eigenlijk. Ze ook, dat was heel leuk bij die lui, ze automatisch hun mond. Als er al een overkwam, dan ging het zo <lacht> midden in de zin weer door. Als dat ding weer weg was. Ja, anders moet je schreeuwen. Maar het gekke van de zaak was, na een week merkte ik er niks meer. En <lacht> dat was, was... volledig aan, ik wil niet zeggen verslaafd, maar ik heb thuis wel zo gedacht... Komt er nog eentje? Misschien of? ben je er ook wel een murrige buik dat je dat, dat, dat nee, zou kunnen. Wat, je dat dat, moet je zou eigenlijk, er is ook onderzoek gedaan naar huizenprijzen onder, de, onder het drukke luchtverkeer. Hm. Die zou in principe dus een stuk lager moeten zijn dan elders. Maar dat zijn ze helemaal niet blijkt in de je het verkeken. je mazzel. Ja, nou ja, het huisje is, is allemaal, is <laughs> allemaal goedkope, goedkope grond. Maar nee maar het is wel heel duidelijk dat... dat uh, maar het kan er misschien aan wennen, maar... Um, ik niet um, en het is gewoon je wil je wil daar echt niet onder wonen met die met die regelmaat van overbeelden en ja je, je, je hoort het is ook zo lang geluid ik ja, ben net verhuisd maar ik heb een spoorlijn eigenlijk in mijn achtertuin het laatste meter oh, nee. van mijn tuin is van prorail uh, dus die, die rijdt echt wel door mijn tuin uh, maar de, dat uh, nou dan zeggen ze dan wen je aan maar na een tijdje hoor je het niet meer en ik denk nu nog wel bij elke trein oh, ik hoor hem nog maar uh, die zijn wel snel voorbij maar, de trein, maar goed, moet je waar als je uitsturen. aan dit probleem iets wil doen... dan zul je dat dus structureel, ja. internationaal moeten doen. Want anders gebeurt er gegarandeerd niks. Nee, maar als je ja. dit zegt, gebeurt er gegarandeerd ja. niks. Dat gebeurt ook in de vluchtingssituatie. Jij, jij wil aan want... het Nederlandse kabinet voorstellen... dat wij in ons eentje in Nederland het voortouw nemen. Ja. Niet waar, om, Iemand dat, om dat ongeremde vliegen, om daar in feite een punt uit te zeggen. Economische zelfmoord. Ik zou zeggen, bel Rutte morgen nog. en dan ben ik benieuwd ik de niet We laten jullie zo los. Nieuws voor, maar we gaan nog echt even hebben over de Partij van de Arbeid. Want na de verkiezingsnederlaag is die partij in verwarring. Partij van de Arbeid verlegt de koers met een serie nieuwe plannen. Die wil de partij het vertrouwen van de kiezer terugwinnen? Partijleider Lodewijk Arsje komt met een koerswijziging om de partij weer op de rit te krijgen. Na de desastreus verlopen verkiezingen van vorig jaar en een maand geleden. Zeg ik het goed als dat een ruk naar links is? Je kunt het altijd duiden op allerlei manieren. Waar het mij om gaat is ons ideaal. Dat je zeker kan zijn van bestaan. Daar is niet zoveel mis mee. Bij de PvdA wordt weer voorzichtig gelachen. Vandaag presenteert Lodewijk Asscher het pensioenplan van zijn partij. Mensen met lage inkomens moeten eerder met pensioen. Ouderwets rood sociaal-democratische plannen. Maarten van Rossum, ik zeg de partij is in verwarring. Uh, het is jouw partij, ben je ook in verwarring? Ja, ik ben nog steeds lid. Maar ook in verwarring? Nou, ik ben eigenlijk zelden in verwarring bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Toch wel dacht een beetje. Ik laat ik strategisch stemmen. Ik ga D66 stemmen. Dat is de enige progressieve partij en het zit in het zittende in kabinet, dus daar zag ik wel wat in. Dus ik zeg tegen mijn vrouw, zeg, ik heb uh, besloten om D66 te stemmen. Wat waarop, gebeurde zeg, er toen? Waarop zij toe? zei, vuile verraaier. <laughs> Als je dat durft te doen, dan, nou ja. Maar nu, als de, de, de, de, de, de, kijk, als de koers slechter wordt... Als je voorstelt, daar ben ik een 100% voorstander van. Dus ze hebben hier weer een boord zo meteen? Uh, ja, ik zou denk nog steeds... Maar ja, dat is natuurlijk langzamerhand ook wel een soort van gewoontedaad... Die je, die je bedrijft in feite. Ik zie ook niet veel in die andere linkse partijen... Dus maar ik moet zeggen, de Partij van de Arbeid is in allerlei opzichten... terechtgestraft door de kiezer. Omdat ze natuurlijk in de vorige kabinetsperiode... misschien hele nuttige dingen hebben gedaan. Maar de essentie van hun politieke niet hebben vervuld. En dat is het beschermen van de verzorgingstaat in Nederland. Althans, ze hebben niet een zodanig beleid gevoerd... dat de kiezers van de partij zeiden... ja, zij komen voor onze belangen op. En dus bezint de PvdA zich nu op eerder genaamde ja, en, standpunten? en nu hebben ze dus een betrekkelijk links georiënteerd pensioenplan... omdat ze in feite pleiten voor een flexibel pensioenplan. Dat maar klopt. geloof je dat dan nog? Want dan denk ik van ja, dat is natuurlijk nu. Ja, je dat zit in is de oppositie. een probleem. Maar wacht even, dit is politiek. Oh! Ja, wat dacht je dat ze zou... Wat, had, je, had je verwacht dat je zou zeggen... luister eens even mensen... we hebben een doffe dreun gehad... we liggen eigenlijk nog min of meer in coma... we beginnen net zo'n beetje met de oogleden te knipperen... En, en eigenlijk schamen we ons zo diep... dat we besloten hebben om 15 jaar... helemaal niets meer te zeggen... niets van ons te laten horen... Uh, nee, dat zit er niet in natuurlijk. Dus die partij die beweegt zich... Ja. in ideologisch opzicht... en dat is een vrij... ...redelijke procedure natuurlijk. Natuurlijk zal iedereen zeggen... ...zeg als je hebt vijf jaar geregeerd... Mm -hmm. ...en het is een beetje gek dat je er nu mee komt... ...en in die vijf jaar niet. Maar in die vijf jaar wel lag er een ander regeerakkoord. Ja. Giet, uh, met de Pvd. Nou, Giet, Sophie vindt het ja. geloofwaardig? Nou... Ik vind, ja, ik vind het op zich wel bij de PvdA het passen of zo, dit standpunt. Maar het is niet zo heel vernieuwend eigenlijk. Uh, ja, die pensioenleeftijd is een beetje ja, makkelijk. Maar misschien inderdaad wel gewoon een, een prettig begin... Voor de, voor de nog met de ogen knipperende coma-patiënt. Om weer een beetje terug in die wedstrijd dan te proberen te komen. Ja, ja. Rico, geloof jij in Lodewijk, als je als zijnde... De man die PvdA er weer bovenop gaat helpen. Nee ja, dat, dat nee, lijkt me ja. niet. Nee, allereerst omdat het uh, bijna niet te doen is om degene te moeten zijn die zeg maar, die hele rit maakt. Uh, je, moet, je hebt altijd iemand die dan een, een aantal keuzes maakt die lastig zijn, waar die op afgeschoten wordt. Dat dan zet je een richting in. En, en daarna komt er iemand die wat ongeschonden zeg maar dat verder brengt. Dus dat gaat meestal niet in één personage. Uh, tegelijk vind ik het heel mooi dat iemand uh, uh, zegt: van hey, dat heb ik toen niet goed gedaan. Deze kant gaan we op. En dat het dit dan is. Er zijn allerlei vormen van. Populisme of lichtpopulisme. Uh, maar dit vind ik dan een hele mooie, symbolisch belangrijke uh, statement. Ik hou wel van symboliek. Uh, en dat je dus zegt van, um, um, uh, er is onderwaardering nu voor de, de meer praktische uh, opgeleide mensen. Uh, laten we dat gewoon eens eventjes gaan waarderen met elkaar. Ja, want nog even naar de inhoud uh, inderdaad van het plan. Uh, de AOW-leeftijd wordt langzaam verhoogd. Uh, het wil als je, en, en inderdaad die laag opgeleide die moet je ontzien. Ja, vanwege de praktische fysieke beroep. stress. Ja, ja, met het laag dat gingen we toch niet meer zeggen? We nee, dat mag niet. Meer. Laten we zeggen de ambachtsmensen. De ambachtsmensen met ja, ja. ja, ja. Van wie mag dat niet? Ik heb het even gemist. Nou, is... Ja. Geen idee. Maar het is gewoon heel simpel. Het is ja. dus een soort ding wat, wat een even rondging. Bagwege. Van een laag opgeleide, dat dat denigrerend is. Terwijl, praktisch opgeleide. Prima. Die mensen gaan in het algemeen veel eerder aan het werk dan mensen die hoog opgeleid zijn. En jij wilde toen langer doorwerken, volgens mij, bij de universiteit. Ik heb en jij ben nog niet met ben pensioen. Al, ik heel me boos me ben ik geweest dat ik niet door mocht werken. Vooral omdat de minister-president zei dat ik door moest werken om het land te redden. En ik was volledig bereid om zulks te doen. Ja. Maar ik was helemaal niet welkom. De overheid zelf is een enorme lullige, kloterige werkgever. Ja, dus, ja, je, die, ja ik zeg het maar even. Ja, van de ja, universiteit nee, mocht je niet door, maar mee heb mee je toch rennen. gedaan? Maar nu, je hebt met pensioen, maar je hebt toch drukker dan ooit, Maarten? Ja, ik, ik, maar ik, dat komt omdat ik allerlei nieuwe activiteiten aangeboden heb gekregen. Ja. En, en natuurlijk omdat de, de groep van bejaarden is de snelst groeiende groep in de Nederlandse bevolking En die mensen moeten ook in de media vertegenwoordigd zijn. Ja, nou, <lacht> <deze>. <lacht> <lacht> dat kan ik niet. We gaan afronden hier voor. Me. Heb je dit weekend nog druk? Moet je nog wat doen? Maarten? Nee, ik, nou, ik moet morgen naar een boekpresentatie van Hella de Jonge. Nou, oh ja, die, ja. Ah, dat is mooi. Ja. Ja, goed, ja, dat is rustig toch. Ik, ik, of hoop dat we mij, doen? ik hoop mij daar op de achtergrond te houden. Mm. Sophie? <laughs> uh, ik heb uh, morgen housewarming uh, van, uh, van mijn nieuwe huis in Utrecht. En uh, mijn dochter wordt vier, dus dat uh, vieren we. En volgende week komt uh, dan mijn nieuw boek uit. Dus daar ben ik ook nog een ja. beetje druk mee. Mm. ik al? Morgen mijn uh, crowdfundingsfeestje. Dat is altijd reeds spannend. Dus ik ben in mijn derde jaar. Uh, allemaal feestjes, jongen. Ja, ja, ja, nou ja ik heb uh, Jarenlang hebben mensen in, in uh, een deel van mijn werk geïnvesteerd... wat nooit geld oplevert. Gaat meer over acties en schrijven en, en doen. Um, en nu ga ik morgen rapporteren wat ermee gebeurd is en vragen of ze weer een jaartje mee willen. En dat zijn altijd spannende exercities. Dat klinkt als goede weekend. Uh, nieuws ja. voor Maarten Vossen, Sofie van den en Rico Voorberg. Dank dat jullie er waren. Ja. NPO Radio 1. Dus twee minuten over half elf. U krijgt de hoofdpunten van het nieuws, Katrien Straatman. Minister Grappenhaus van Justitie en Veiligheid waarschuwt... voor de toenemende cyberdreiging vanuit het buitenland. Volgens de minister is er al belangrijke informatie gestolen. Hij komt met een pakket van maatregelen... waarin digitale dijkbewaking, zoals hij het noemt, wordt uitgewerkt... schrijft de Telegraaf. De partij van de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi... zou in de jaren negentig hebben onderhandeld met de maffia... om zo'n golf van bomaanslagen te stoppen. Dat oordeelt een rechtbank in Palermo. De oprichter van Forza Italia, de partij van Berlusconi... zou hierin een sleutelrol hebben gespeeld. Berlusconi heeft altijd betrokkenheid met de maffia ontkend. De Amerikaanse bank Wells Fargo schikt voor 1 miljard dollar... met de overheid. De bank smeerde honderdduizenden klanten autoverzekeringen aan... en berekenen aan nog eens duizenden anderen te hoog kosten om de rente op hun hypotheek vast te zetten. Sommige klanten kwamen daardoor flink in de financiële problemen. En medicijnen die van levensbelang zijn voor de behandeling van verslaafden zijn steeds minder leverbaar. Verslavingsartsen waarschuwen in Nieuwzeur dat dit fatale gevolgen kan hebben. Zo is een medicijn om terugval bij alcoholverslaving te helpen voorkomen helemaal niet meer te verkrijgen. De Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde wil dat de minister in actie komt. Zet en Feyenoord strijden zondag om de felbegeerde KNVB-beker. Voor Feyenoord kan het de vierde prijs in drie jaar worden... en dat allemaal onder leiding van Giovanni van Bronckhorst. Een echte prijzenpakker. En dan is natuurlijk de vraag, hoe doet hij dat? Je moet altijd zorgen dat het team er klaar voor is. Zowel uh, in, in alle facetten wat je nodig hebt, ook, ook zondag. Uh, niet alleen uh, tactisch, maar ook mentaal, fysiek. Uh, het vertrouwen dat je uitstraalt. En ik moet zeggen dat, dat de laatste jaren is dat, uh, is dat, is dat aardig gelukt is. Uh, natuurlijk met, uh, met de beker eerste seizoen, kampioenschap jongen, Kruisgaal. En nou de mogelijkheid om, uh, om een prijs te pakken. En dat doe je. Ik ben daar als, als coach uh, natuurlijk verantwoordelijk voor, maar je doet het wel samen met je staf. En, en, uiteindelijk, de spelers zijn daar het belangrijkste in. Je hebt dan een gouden schaal. Je kan straks een gouden beker pakken. Wat betekent dat voor jou, al die prijzen? Nou, dat betekent voor mij natuurlijk wel, uh, wel veel. Omdat je uiteindelijk, uh, mijn, uh, hoe ik ben opgeleid, uh, draaide alles om, om prijzen winnen. Uh, dat is topsport. Uh, er alles aan doen. Uh, alles uit jezelf halen om een prijs te winnen. Dus dat voelt voor mij voelt dat heel goed. Maar het belangrijkste vind, vind ik dat, dat we de club succes kunnen geven. En voor mijn spelers dat ze succes ervaren. Ja, dat was uh, Van Bronkhorst. En we praten door met Arman Afsaroglu. Arman, jij was vandaag bij de persconferentie in Zeist. Is er nou een bepaalde druk bij Feyenoord? Zo, he, dat dat echt te moeten? Misschien ook wel meer dan, dan bij AZ? Ja, zeker. Eigenlijk sinds Feyenoord de eerste wedstrijd... na de winterstop verloor van Ajax. was duidelijk dat... Alles om de beker zou draaien in de resterende maanden van het seizoen. Want in de competitie is het eigenlijk gewoon uh, niet goed gegaan dit jaar. Het gaat om de beker. En die beker moet geworden, worden om er nog iets van te maken... van het toch een beetje kleurloos seizoen van Feyenoord. Nadat ze dus vorig seizoen landskampioen waren geworden. Dus de druk ligt uh, zeker uh, zondag bij Feyenoord. Ja. Zie je nou bij Feyenoord ook verschil in wedstrijden als het er echt om gaat? Ja, want als je kijkt naar die wedstrijden die Feyenoord na de winterstop heeft gespeeld... dan waren ze goed... In die topper tegen PSV in de kwartfinale van de Beker. Echt gewoon goed spel. Een van de beste wedstrijden die ik van ze gezien heb dit seizoen. Ook tegen Willem II waren ze ook goed in de halffinale. En in de wedstrijd, in de competitie daartussenin, was het toch een beetje tam. alsof ja, niemand doorhad waar het nou eigenlijk om ging. En daar zit natuurlijk ook wel wat in, want in de competitie was het al vrij snel duidelijk dat ze nergens meer om mee zouden doen. Ik zie alleen de laatste weken hmm. wel bij Feyenoord dat ze weer op stoom beginnen te komen. Dat ze weer zakelijk spelen, zoals in het kampioensjaar. Ze komen wel echt op het juiste moment weer in vorm. Ja. Uh, stel dat Feyenoord nou, ja, als het nou niet lukt, uh, wat dan? Dan is het een mislukt seizoen. Uh, zo simpel is het als je vorig jaar landskampioen bent geworden. Ja. En je hebt dan dit seizoen weliswaar een Johan Kruisschaal gewonnen. Maar verder een enorme achterstand uh, in de competitie op de landskampioen. Je eindigt als vierde en je wint bovendien geen beker. Ja, Dan is het gewoon een, echt een totaal mislukt seizoen. Zelfs als Feyenoord hem wint is het seizoen niet helemaal geslaagd. Mm. Maar dan zal uiteindelijk wel iedereen zeggen ze hebben toch twee prijzen gepakt. Ja. Ja, ja ook, ook over AZ hebben we het natuurlijk, uh, Arman. Uh, die, pleeg, die ploeg speelt eigenlijk al een jaar goed. Een mooi voetbal. Iedereen roemt ook het spel van de Alkmaarders. Uh, in de competitie, ja, ze kunnen nog tweede worden uh, theoretisch gezien. Maar zou dit wel de kroon op het werk zijn dan? Ja, het is wel mooi dat de twee ploegen in de finale staan... voor wie het echt iets heel anders betekent om die beker te winnen. Voor AZ zou het inderdaad een bekroning zijn. Voor Feyenoord is het iets om nog wat van het seizoen te maken. AZ hikt natuurlijk enorm tegen een winst aan in een grote wedstrijd van een topploeg. Dat is een obsessie aan het worden in Alkmaar. Ze winnen maar niet van Ajax, ze winnen maar niet van Feyenoord... ze winnen maar niet van PSV en dat moet nu een keer gebeuren... In de Kuip, in de finale. En dan kan AZ aan iedereen laten zien... dat ze niet alleen heel goed en mooi en leuk kunnen spelen... maar dat ze ook concreet iets kunnen winnen. En daar gaat het voor AZ om zondag. Ja, je, je zei het al, ze, ze, ze, ze winnen in ieder geval topploegen. En natuurlijk vers in de herinnering, die verloren 3-2 tegen PSV. Hoe kan het eigenlijk dat het ze telkens niet lukt? Want ja, als je het dan van de Brom vraagt, dan komt dit ook niet helemaal uit, hè? Nee, komt er niet helemaal uit. Deels zit het in het hoofd, denk ik, van, van de spelers. Ook omdat in elke wedstrijd tegen een grote ploeg waar AZ tegen speelt... gaat het in de week voorafgaand aan zo'n wedstrijd alleen maar over dat AZ maar niet die wedstrijden wint. Dat gaat natuurlijk ook in die hoofden zitten. Bovendien, als je kijkt naar Feyenoord AZ een paar maanden geleden... die spelers hadden nog nooit in een stadion als de Kuip gespeeld. Dat speelt ook een rol. Het heeft AZ ook niet meegezeten, zeg ik voorzichtig... als het gaat om de arbit. Treren beslissingen in grote wedstrijden. Als dat iets anders was gevallen, dan had ik het nog wel willen zien. Dus het is een beetje een optelsom, waardoor het maar niet lukt. Maar als het zo vaak gebeurt, ja, dan, is het, dan is het geen toeval meer. Van der Brom zelf zegt dat het gaat om concentratie. Je moet in dit soort wedstrijden 90 minuten lang geconcentreerd kunnen blijven. En dat is in zijn ogen wat AZ niet altijd heeft gedaan in die wedstrijd. Je noemde het al. Het andere punt is de arbitrage. Zit niet altijd mee. Je sprak erover met Van der Brom. Het heeft jullie de laatste wedstrijden tegen grote clubs niet meegezeten met de arbitrage. Wij hebben het er zelf over gehad na Feyenoord AZ met Higgler toen. Toen zei jij van ik hoop dat ze voor de bekerfinale een topscheid zegt te aanstellen. En jij wilde Kuipers, je hebt Kuipers gekregen. Ben je daar blij mee? Ja, ik vind, maar dat, dat zeg ik steeds, dit is een topwedstrijd. Uh, die verdient een scheidsrecht als deze, dus ik ben daar heel blij mee aan. Maar ik zeg niet te veel, want anders dan mag ik misschien niet eens zitten. <laughs> nee, maar het is wel waar dat het telkens niet mee zat ook hè, in die grote wedstrijden. Nee, maar... Volgende vraag. Je bijt op je lip, Job. Nee, ja, ja, ja. Is goed. Ja. Schade is van de wijs, hoor. Nee, hoor. Nee, zeker niet. Maar we hebben het nu over de finale... en ik heb helemaal geen zin om over arbitrage te praten. Ik, uh, ik zit vol in die wedstrijd van zondag. Ik heb er nog veel zin in. Uh, omstandigheden zijn geweldig. Twee ploegen, fantastisch weer, mooi veld. Ja, twee nog meer. Goeie scheidsrechter. Nou, klaar. Ja, Arman, hij vraagt om Kuipers Hij krijgt Kuipers. Is het niet merkwaardig? Ja, ik vind het wel merkwaardig dat dat gebeurt. Maar aan de andere kant, het is wel de beste scheidsrecht die de KVB heeft. Ze zullen niet blij zijn geweest met zijn opmerking dat die Kuipers wilde, Maar ja, KVB kan niet naar een trainer luisteren... en dan een andere scheidsrecht aanwijzen dan de beste die Nederland heeft. Dus het is in die zin wel een logische aanstelling. Het is alleen wel dat het vergrootglas misschien nog iets meer... op Kuipers zal komen te liggen, maar die kan dat wel aan. Ja. Uh, Arman, wie is, uh, de, ja, wie is de echte favoriet? Ja, dat werd vandaag ook gevraagd. Er kwam, kwam eigenlijk niemand helemaal uit. Maar ik vind dat Feyenoord de favoriet is. Feyenoord speelt thuis in de eigen oh. Kuip. Heeft heel veel ervaring met het spelen en winnen van grote wedstrijden. Van Bronckhorst, specialist in het voorbereiden van zijn ploeg. Dus ik denk dat Feyenoord uh, de favoriet is. En dat de ploeg ook de meeste kans maakt om te winnen. Uh, maar of dat ook lukt, dat zien we zondag. We gaan het zien. Dank je, Arman. It's a fine, fine line between whiskey and water into wine. This ain't a long way home when you're down and out and out here on your own. It don't matter who. Rock and roll with them, yeah. Everybody got a couple scarred up knuckles, blood on the boots and the backup buckle, diamond back battle with a quick strike venom. Everybody's got a little outlaw. voor het Songfestival Natuurlijk Whalen Outlawen. Dit weekend zijn in Assen de ronkende motoren te horen... tijdens het WK Superbike. Belangrijkste troef daar, Michael van der Mark. De man die zich vorig jaar zelfs nog even terugvond in de MotoGP-klasse. Voorafgaand aan het evenement op het TT-circuit... maakte Michael van der Mark een promotietoertje. Begon in zijn thuisstad Rotterdam. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Ja, we staan hier uh, bij Hotel New York... en. Uh... We zien de motor staan, daar echt vlak bij het water. De Euromast op de achtergrond. En dit is natuurlijk jouw terrein? Ja, ik, ik, ik liep hier lekker naartoe vanuit huis. Dus, uh... Hoe ver is het lopen? 200 meter. <laughs> dus, ja, ik, ik was lekker snel. Hou maar vast, ik wilde vragen of je deze wilt testeren voor een hele goede vriend van me. Ja, Michael van der Mark blijft niet onopgemerkt, zo aan de oevers van de Maas ja super. Hartstikke. Veel dank. Krabbeltjes zetten en dan komt de motor de vrachtwagen erin Maken wij ons op voor een ritje te water. Ja, we gaan zo uh, varen met de watertaxi. Uh. Onder de Erasmusbrug door en zo trekt Rotterdam aan ons voorbij. De stad dus van Michael van der Mark. Ja, het is natuurlijk hartstikke leuk. Ik, ik woon op een hele mooie plek. Maar als je zo op het water zit op een boot, uh, ja, dan zie je het toch weer net anders. En uh, ja, ik vind het wel, wel leuk om mee te maken. Water vind ik eigenlijk ook onwijs leuk. En, uh, toen ik klein was, altijd al op mijn open maar mee op de boot. Altijd, ja, waterscooter, keer, dus uh, ja, eigenlijk water vind ik, vind ik sowieso al leuk. Ja, dan moet je in Rotterdammer toch weten, hè? Dan maakt de schipper even plaats voor Michael van der Mark. Kijken of hij met dit stuur ook zo behendig is. We hebben een boeksproef? ja, zetten we er eens achteruit. Dan gaan we het op het water over asfalt hebben. Drie bestemmingen heeft de Superbike-competitie inmiddels aangedaan. Afgelopen weekend Aragon, twee vijfde plaatsen. Het openingsweekend in Australië, negende en zevende. En tussendoor in Thailand een zevende plaats. En een tweede positie. Dat geeft natuurlijk zelfvertrouwen. Ja, sowieso. En, uh, als je eenmaal op het podium staat, zonder gekke omstandigheden... dan van binnen geeft dat ook wat rust, dat je weet dat het ook gewoon, gewoon kan. En, uh... Ja, geeft sowieso heel veel zelfvertrouwen. Want hoe goed ben je op het moment? Ja, de, ik weet het niet. Dat is lastig te zeggen. Maar ik, ik voel me gewoon heel goed. En, en de motorfiets is ook gewoon heel goed. Dus. Ja, want dat is natuurlijk altijd een combinatie in jullie sport. Ja, dat is zeker een combinatie. En het is ook het lastige eraan om altijd maar... Ja, soms zie je resultaten wat tegenvallen. Maar ja, soms kan je gewoon niet het maximale eruit halen. En uh, ja, dan, dan is het lastig om... Uh, ja, om daar blij mee te zijn. Als je nou een tweede plaats in Thailand uh, haalt... Ja, dan gaan mensen natuurlijk denken... wat gaat het worden in Assen? Ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En, uh, je, als ik één wedstrijd heel graag wil winnen... dan is dat in, uh, in Assen. Maar ik denk dat het podium sowieso ook mogelijk is. Maar ik wil gewoon winnen. Vraag aan de schipper hoor. Kan die het een beetje, Michael van der Marks, achter het roer? Ja, het gaat goed hoor. Ik moet hem aanwijzingen geven welke kant hij op moet. Maar ik hou het winnen in de gaten. Hij heeft een vaarbewijs hoor ik. Ja, als hij maar een groot vaarbewijs hebt. Zijn we verplicht hier bij de wet. Heb je dat, Michael? Nee, ja, ja, dan geven we gewoon de ruimte. Die gaat veel harder dan wij. Winnen in de Superbike-competitie in Assen zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar dan is er ook nog zoiets als de ultieme jongensdroom: rijden in de MotoGP, de Formule 1 van de motorsport. Dat deed Michael van der Mark vorig seizoen al een paar keer als vervanger van de geblesseerde Volger die overigens nu opnieuw in de lappenmand zit. Ja, dat is toch een, een jongensdroom die waar werd. dat ja, was, was lastig, want ik moest telkens gewoon opspringen zonder enige ervaring ermee. En ja, als je het resultaat kijkt, dan, dan ziet het er slecht uit. Maar als je, als je het meemaakte, was het eigenlijk niet zo slecht... voor, voor de, ja, de meters die ik mee gereden had en, en, en alle omstandigheden daaromheen. Ja, maar als je dan hoort dat die volger weer geblesseerd is... ga je dan ook niet denken van, oh, misschien zijn die weer kansen voor mij? Natuurlijk denk je daaraan, maar ik had er gewoon contact met Yamaha voor de Superbike. Dus als, uh, als, ze mij, als ze mij wouden uh, als vervanger, dan, dan hadden ze dat bij, bij Yamaha moeten doen. En, uh, dus ja, ik heb er wel over nagedacht, maar ik heb geen contact opgenomen omdat het gewoon niet netjes is. Is het wel een ambitie voor de toekomst? Ja, het is sowieso een ambitie. En uh, ik denk dat dat het, het hoogste wat je kan halen. En uh, ja, ik heb er altijd van gedroomd. De Superbike, dat is wel weer een heel, heel ander wereldje. Misschien wel een leuker wereldje. Superbike is veel opener. en uh, Niet alleen onderling, maar ook voor alle fans. En, uh, daardoor is het uh, ja, ook, wel, ook wel zeer aantrekkelijk voor, voor mensen. En, natuurlijk, motograpeer is iets, iets speciaals, iets exclusiefs. Maar, maar word je daar gelukkiger van? Ja, dat is dus ook de vraag. En, uh, is dat serieus een dilemma of gaan de sportieve ambities altijd voor? Natuurlijk gaat de sportieve ambities voor. Elke en, uh, en, uh, kampioenschap heeft wat, maar... Uh, ja, op het moment ben ik gewoon gelukkig. Uh, Maak je er nog geen cabrio van? Ik denk niet dat onze baas dat leuk vindt. Michael van der Mark was dat in de bijdrage van Edwin Cornelis. Fortuna Sittard is nog maar één wedstrijd verwijderd van promotie naar de Eredivisie. Want vanavond wonnen de Limburgers met 1-0 van Jong FC Utrecht. En die zegen kwam moeizaam tot stand. Chris Wobbe in gesprek met trainer Kevin Hofland. Kevin, hoe heb je deze avond beleefd? Uh, ja goed, net zoals elke voetballer, uh, afwachten en uh, hoe, uh, wat we op de mat gaan leggen. Ja, was het voor jou echt afwachten of, uh, ja, ik neem dat je een strijdplan had en je, je kijkt uh, naar de gezichten van de spelers in de kleedkamer. En dan? Nou goed, natuurlijk hadden we een strijdplan, we wisten ook waar we ze pijn konden doen en het hebben uh, we in het begin heel goed gedaan en daarna vallen we iets, iets weg, komen we beter aan het voetballen, we zijn uh, onze afstanden te groot, we praten niet met elkaar. Um, ja, goed, ik denk wel dat wij op dat moment de beste kansen hebben wel, of mogelijkheden. Uh, hun krijgen ook twee keer een, een kans eerst zelf. De grootste vlak voor rust, hè? Ja, die schiet André uh, vanaf één meter naast en dan, daarna krijg je nog een halve kopbal, zeg maar. Uh, maar um, ja, goed, in de rust zie je wel, hè. Dan, dan zie je de kopjes en uh, ja, goed, we, uh, dan komt natuurlijk wel de spanning om de hoek kijken. En wat wel. doe jij dan? Wat, voor mij ben je een heel rustig persoon. Ja, nou goed, met Claudie overlegd wie wat ging doen. En, uh, Claudie heeft individueel uh, wat spelers gepakt. En, hebben we hebben gewoon uh, gezegd rustig, de doorblijven aan. We wat punten aangegeven waar het niet goed ging. Nou, daar hebben ze rust, hebben ze dat gewoon prima opgepakt. Ja, en, uh, gelukkig hebben we dan spelers die een wedstrijd kunnen bepalen. En uh, dit, dit keer was het uh, last, uh... Ja, en Als die dan valt, die enorme ontlading, echt wel serieel eigenlijk, eens een half leeg stadion. En wat doet het dan met jou, dat die toch valt? Volgens mij uh, zit ik hier uh, uh, en, en sta ik hier als, als een echte winnaar. Dus uh, ja, goed, je wil wedstrijden winnen en dan uh, er komt er wel emotie los. Uh, en gewoon de emotie zeg maar, van vijf seconden hè, van opluchting en uh, eh, eindelijk hebben we worden beloond. Uh, maar daarna snel bij ons weer de nuchterheid. En dan moeten we weer uh, beide beentjes op de grond. En dan zorgen dat we het over de steep gaan trekken. Ja, spelers en trainers zijn natuurlijk een soort tunnelvisie. Alleen maar met die wedstrijd bezig. Uh, in hoeverre kwamen de andere standen bij jou door? En niet op de laatste pas. Op de laatste... Uh, uh, wat is het? Ik denk een minuut of vijf voor tijd of zo. Toen hoorde ik uh, dat NEC volgens mij net 2-0 uitgemaakt. Dus, maar goed, en maar, ik heb dat al vaker gezegd. Wij moeten naar onszelf zelf kijken. En ja. uh, hun winnen, nou goed, wij winnen ook. Dus prima. Volgende week tegen jong PSV, dat is toch eigenlijk wel een cirkeltje dat rond is? Ja, dat wordt een leuke, leuke pot. Ja, goed tegen jouw werkgever en uh, trainers zijn goed uh, spelers die je natuurlijk kent. En dan uh, speel je in een uitverkocht uh, stadion thuis. En de speler hun, uh, kunnen voor de periode titel spelen en uh, wij ook. Uh, plus uh, promotie, dus uh, een leuk, uh, leuk avondje. En nog gefeliciteerd met het record hè? Ja, ik hoorde net hoe we ook een record hebben. Ja, 13 ja, ja, wedstrijden ongeslagen. Nog nooit verteld. Ja, mooi. Leuk. Maar nogmaals, we hebben, er, we hebben verder niks in handen. Maar het is wel leuk om mee te, mee te maken. Zo, Kevin Hofland tegen verslaggever Chris Wobbe. Ja, Fortuna won dus. En dan kan NEC niet achterblijven. Het ging in Nijmegen zo. En dan Adjaba aannemen, schieten, scoren. En Adjabar, ja. die uh, eventjes uh, hogere macht nog bedankt voor dit doelpunt. De Topscorer uh, van NEC heeft niet meer dat wat ze de beginfase van de eerste stelsel hadden. Terwijl Breinburg nu wel een goede bal geeft op Romani. Romani, een goede veel thuis, 2-0. Jawel, de wedstrijd is beslist. NEC gaat hier in ieder geval winnen. Ja, uh, in ieder geval winnen worden Jan Sommerdijk van Omroep Gelderland. Jan, goedenavond. Goedenavond. 2-0 NEC tegen Jong AZ. Onder meer door, door Ashabar dus. Maar ja, omdat Fortuna dus ook wint... is het promotieticket niet dichterbij gekomen. Was er wel feest in de Goffert? Nou, er was wel een beetje enthousiasme over in ieder geval de overwinning. Maar ja, iedereen kan rekenen. En het kan uh, sowieso uh, uh, nog op doelsaldo aankomen... als Fortuna volgende week uh, bijvoorbeeld gelijk speelt. En dan heeft NEC er eigenlijk niet genoeg aan gedaan. Ze zijn maar één doelpuntje ingelopen. En ze lagen er vier achter. Dus dat betekent dat ze volgende week eigenlijk in Dordrecht dan met vier doelpunten verschil zouden moeten winnen... als Fortuna het al laat liggen met een gelijkspel. En als ja, Fortuna zou verliezen van jong PSV... dan uh, volstaat een overwinning sowieso. Maar het besef dat ze het te weinig hebben gemaakt... was wel heel duidelijk na afloop bij, uh, bij de spelers... en ook bij trainer Pepijn Pijnlijnders. Uh, want in de tweede helft was de jong om op een gegeven moment wel even rijp voor de slacht. Uh, maar dan heeft NEC toch niet goed doorgedrukt. En dat is eigenlijk een beetje typerend voor het hele seizoen. NEC vaak op het moment dat het op aankomt staan ze er niet echt. En dat was ook in deze wedstrijd dan toch weer het geval. Ja, er had dus meer in gezeten. We zagen uh, beelden uit de Galgenwaard. Dat is een heel vol vak met Fortuna fans natuurlijk. Ja, het kon daar uh, vanavond voor hen in ieder geval gebeuren. Hoe is dat in Nijmegen? Staat, staat daar het publiek vol achter de ploeg? Ja, dat toch wel. Er is een, een tijd lang wel uh, even een soort haat-liefde verhouding geweest. Dat de supporters zelfs tegen uh, de spelers keerden. Dat ze bij uitwedstrijden, als ze die verloren, ze ontstonden te wachten. En dat zelfs één keer bijna uit de hand gelopen uh, bij het opwachten van de spelers. Dus een incident met Donan Joris Del was daar. Maar inmiddels lijkt dat allemaal weer vergeven en vergeten. En is het besef bij het publiek ook wel van... nou, we moeten ze maar steunen tot het uh, bittere einde. Maar uh, de vrees bestaat toch dat dat allemaal weer uh, via play-offs uh, moet gaan gebeuren. En daar hebben ze in Nijmegen geen goede ervaringen mee. Want de laatste twee keren dat dat... Uh, Plaats moest vinden, ging dat mis. Dus ja, ze hadden de hoop om toch nog via de stand te redden. Maar ja, door de uitslagen van vanavond wordt dat wel een hele moeilijke missie. Maar er gaat volgende week wel een uh, rijkelijk gevuld uitvak in Dordrecht zijn. Dat zit eigenlijk altijd bij uitwedstrijden vol. Dat zal nu ook zeker zo zijn. En waarschijnlijk proberen ze ook nog op allerlei andere plekken in het stadion uh, uh, kaarten te krijgen. Dus NEC speelt daar wel een halve thuiswedstrijd, net zoals dat uh, bij Fortuna City dat nu het geval was. Ja, er zullen uh, heel wat kaartjes gebrand worden, in ieder geval in Nijmegen. Uh, afhankelijk waren ze van Fortuna, dat is dus nog steeds zo. Hoe hoog is de druk? Want je beschreef net al uh, dat het best wel uh, heftig aan toe is gegaan dit seizoen hoog. Is de druk in Nijmegen om, om, uh, om die, te promoveren? Die, die is enorm. Die is enorm. Uh, kijk, NEC heeft veruit de uh, hoogste begroting. Uh, ze hebben spelers op de bank zitten waar iedere uh, club in deze competitie uh, uh, jaloers op is. En toch eh, komt het er al het hele seizoen niet uit. Ze hebben acht uitwedstrijden verloren thuis in de Goff. Het gaat het dan allemaal nog wel. Maar al met al eh, ja, eh, is het ook nog een financieel verhaal... want het gaat gewoon om miljoenen eh, wel of niet promoveren. NEC wil het stadion kopen. Dat proces zal ook zeker vertraging oplopen als ze niet promoveren. Dus er ja, hangt heel erg veel van af. En ze hadden zich natuurlijk eh, wel rijk gerekend... toen ze in november op een gegeven moment zeven punten voor stonden op Fortuna. Ja, en nu erop aankomt staan ze achter Fortuna. Ja. Dat is natuurlijk heel pijnlijk en daardoor is die druk enorm. Ja, je, je noemde de naam al van de trainer Pepijn Lijners, eh, In de winterstop gekomen. Uh, Adrie Bogers, die werd toen van uh, hoofdtrainer weer assistent. Uh, ja, je staat bovenaan zeven punten los, maar onder Leinders is het dus niet beter gegaan. Nou, onder Bogers hadden ze die voorspelling ook al afgegeven, moet ik er wel bij zeggen. Maar het is zeker niet beter gegaan, want ze hebben onder Leinders, uh, de zes van die uitwedstrijden verloren. En het team maakt nog altijd niet de indruk uh, van een geoliede machine die vol op de aanval speelt en druk zet, zoals Leinders dat uh, graag. Uh, ziet zitten in de, in de trend van zijn uh, grote voorbeeld Jurgen Klopp bij Liverpool. Dat, hm. dat lukt absoluut niet met NEC, terwijl iedereen ziet dat ze geweldig materiaal hebben. Maar de ploeg moet het vooral hebben, en dat was ook vanavond zeker weer het geval... van de individuele klasse van een paar spelers. Arnoud Groeneveld, Freddy Cardiolo, die, die uh, steken er bovenuit. Maar ja, uh, een, een team is het niet echt. Nooit geweest, dit hele seizoen niet en nu ook niet. Goed, uh, dus nog een week uh, maar hopen en bidden en dan uh, kijken of het eruit komt. Dan, Jan Sommerijk, uh, dankjewel. Gaan we nog naar hockey, want alle spelers in de hoofdklasse hockey... spelen zondag tijdens de warming-up met rug nummer 13. Het is het nummer van de ernstig zieke Dennis Warmerdam. De speler van Pinoquet heeft kanker. En met deze actie willen de spelers en clubs hun zieke collega steunen. Bij Warmerdam werd in 2017 een tumor in zijn arm ontdekt. En die is sindsdien gegroeid. En Warmerdam zal niet meer op topniveau kunnen hockeyen. eindigen zoals gebruikelijk met Diederik Smit. De vraag, waar ben je Diederik? Nou, ik ben in Marokko, want minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken is daar op bezoek. En hij sprak vandaag met enkele Marokkaanse ministers. Onder meer over de migratieproblematiek. Want Marokko werkt niet altijd mee aan het opnemen van Marokkanen... die geen asielstatus krijgen in Nederland. Uh, ja, meneer Blok, hoe verliepen die gesprekken? Nou, dat waren natuurlijk uh, pittige gesprekken. Dat kunt u zich voorstellen. Maar het is denk ik toch van groot belang... om daar de juiste snaar te raken bij de Marokkaanse autoriteiten. En ze ook in hun eigen taal aan te spreken. Dus vandaar dat ik letterlijk tegen ze gezegd heb van... wat doe jij probleem met mij? Je moet gewoon asielzoekers die daar geen asielstatusje geven. Die moet je terug opnemen, je weet het zelf. En met die benadering hoop je dan toch... een uh, vorm van diplomatieke toenadering te bereiken... in het Belang van Nederland. Oké, okay, minister Blok, dank u wel. Ja, dat was nou ja. de druk. Zo gaan we het weekend in. Zometeen de collega's van het Oog het wordt gepresenteerd door Simone Wijmans. Doeg, doeg.